In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen zijn bewind... en demonstranten vieren zijn vertrek als een overwinning. Op straat in de hoofdstad Sanaa wordt gedanst en gezongen. Bij zijn vertrek heeft de vicepresident van Jemen... alle taken van Saleh overgenomen. In Arnhem hebben zware buien overlast veroorzaakt. Rond tien uur vanochtend viel er zoveel regen... dat het riool het niet kon verwerken. De brandweer moest uitrukken voor ondergelopen kelders... vastzittende liften en een tunnel die blank stond... In die tunnel kwamen drie vrouwen vast te zitten met hun auto. Toen ze de tunnel waren ingereden, sloeg hun motor af. De auto ging drijven en de vrouwen werden gered door de brandweer. Het weer. In de loop van de middag ontstaan opnieuw felle onweersbuien met kans op hagel en minstoten. Eerst vooral in het oosten van het land, later uitbreidend naar het westen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en lokaal 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS -chorten. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knopende de Hoevelaken en de afrit Buntschoten 6 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de Schipholtunnel 4 kilometer. Er zijn er namelijk drie rijstroken dicht omdat er rommel op de weg ligt. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 4. En op de N57 Oudorp Rotterdam goede reden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee, en de ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, zondag in Kennemerland. James hoorde je hier bij zonnige in Kerenland. En uh, goedemiddag en welkom bij het tweede uur. De, de spanning is te snijden in Bloemendaal. Er wordt namelijk gevoetbald. Bloemendaal tegen AS80. En uh, als Bloemendaal wint promoveren ze naar de, naar de hogere klasse natuurlijk. Straks daar meer over. Van Cherk uh, de Blauweigel zo zometeen even bellen. Nu nieuwe muziek hier bij Zeevum Zandvoort. De nieuwe van CeeLo Green. En die heet I Want You. Hey, I love the nightlife I do That's fine. Green, bekend van de hits Fuck You natuurlijk en uh, It's Okay. We gaan even door met het volgende, want aan de lijn hebben wij Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij hebt iets over het Kunstfestijn, hè? Ja, ja. Vertel. Ja, ik heb het al meerdere al gemeld op de radio, maar in jullie programma nog niet. Maar in ieder geval de inschrijving van het uh, Kunstfestijn is weer begonnen. Oké. Okay. Ja, dat uh, is goed nieuws, want het was nog eventjes kiezen of het door zou gaan. Ja. Maar uh, we zijn met trots, uh, we zijn trots dat het weer uh, door mag gaan en uh, dit keer op het kerkplein in Zandvoort. Even voor de mensen die niet weten wat het kunstverstijn is, kan je dat even kort uitleggen? Ja, het kunstverstijn is uh, een talentenjacht voor jong uh, talent en uh, het is een soort van Hollands Gold Talent met uh, allemaal. Uh, ja, met allemaal acten, van zang tot en met jong leren, om het zo maar te zeggen. Het mag zelfs wel zijn. En uh, ja, het is een talent hier voor jongeren tussen de 7 en de 21 jaar. Oké. Okay. En uh, de inschrijving, hoe kan je, je inschrijven? het kan via www.onair-events.nl of info eventsnl En als je daar uh, op de link contact uh, klikt, dan kom je op onze contactpagina en dan kan je gewoon een berichtje schrijven dat je mee wilt doen. En dan krijg je alle verdere informatie toegestuurd. Wanneer zal het evenement plaatsvinden? Uh, 9 juli uh, vindt het plaats, okay. uh, vanaf 1 uur tot 5 uur. En dan uh, zullen we beginnen natuurlijk met de jury voor te stellen, die op dit moment uh, nog niet bekend is. Maar het zou waarschijnlijk wel een internationale artiest zijn. Oké, okay. oh leuk. Ja. Nou oké, okay, duidelijk. Dus uh, nog één keer de inschrijving. Waar kan je inschrijven? Uh, via www.oner-events.nl of info oh, Oké, okay, duidelijk. Hé hey Roy, dankjewel hè. Ja, dankjewel Rudy. Get him Apartment. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, je blijft op de hoogte. We gaan weer naar het voetbal. We gaan naar Tjerk uh, de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal AS80. De stand nog steeds 0-0 uh, is. Maar waar ga je shampoo? de hoogte van de hoekschokken vrij toch? die oh, nemen. Komt die bal? Komt hoog voor de pot? Komt die ernaar? Die wordt. Uit je mond gekopt aan uh, die bal. En uh, dat was een gevaarlijke vrije trap uh, van Rijs. Ah! Dan is de a die dus uh, ja, die bal uh, kan op. Dan ligt de nummer drie van, uh, van uh, A 80. Uh, Marco Brandenburg ligt daar geblasseerd. Want die klopt de half die bal weg, eigenlijk uh, vlak voor het hoofd van, uh, van Michel Amerhams. En uh, ja, dan was, was het heel gevaarlijk geweest hier. Dan doen we dan wat voor uit de uh, gegaan in die tweede helft, eigenlijk. En meer druk op het kool zetten uh, van uh, A 80. Dan A hoe Wit, dit moment drukken uh, Oefenen op het uh, doel van uh, Pieter uh, Rijdman. Maar Bloemendaal dus wat ik al zeg. Wat is voorvaardig aan de komt hier. En een aantal kansen weer gehad tegen onder andere. Dus was het uh, Baye die, die, die hem goed in schoot. En, en Paul Paul John die zeker goed goed gaf uh, op de goal. Maar net was er een deel voor, Ook dat de keeper net kon, uh, kon uh, wegtikken eigenlijk. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal nog in dezelfde samenstelling staat als in de eerste helft. Dus uh, daar geen wijzigingen doorgevoerd. Robichel heeft wel uh, ja, zijn banken uh, eruit gestuurd. En laat zijn banken volledig uh, warm lopen. Van alles wat gebeurt. Dat hij meteen de juiste pion kan pakken. Die dus nodig. Zijn om uh, te, gaan, uh, te gaan wisselen. Op dit moment is de een over van uh, de nummer 3 uh, Marco Brandenburg. Dus dan kan hij hier ingooi genomen gaan, uh, gaan worden aan de overkant van het spel. Gijs staat erbij. En die zal hem ongetwijfeld gaan teruggooien naar uh, AS 80. Zodat het spel weer hervat kan worden. Dus scheidszetter geeft het seinje van: ja, kom maar, ga de gang maar. En uh, de Gijs Champoulgeest uh, de plaats van Tim Jan. Tim Jong schiet hem ver en diep naar achter. Zodat die bal is dus, uh, opgepakt door, door de nummer 4. Daniel van Heemkerk. En dat betekent dat het spel weer op te wagen is. En dat de ravelgegang. Maar Het is een leuze die hem probeert weg te koppen. Maar dan moet Gijsje op voegs opletten, want er staat er die heel gebursen achter. Maar Gijsje voegrees haal hem goed weg. De beren die hem probeert te koppen. En Tim Jan, maar die kan er niet bij komen. Is het uh, de nummer 9. Dat is dus Marco bal bovenpakt. Maar is het gijs die er goed tussen komt? En, dan moet er Michelaan als erbij komen, kan hij niet. En dat betekent dat Sebastian Thomas uh, hier die bal moet oppakken. Dat doet hij heel goed. En Paalt Jan, Paaltje aan de rechterkant. Laat hem net niet doorsteken. Want langs de nummer 5 van die steek zijn de zijn Milan uh, Lapouti. En dat betekent dat ook een goud van. Uh, uh, Aanstachter dat er een invloed komt voor uh, Boemedaal. Het is Gijsjan uh, Poelgeest die zich daarmee gaat bemoeien. Gijsjan die overal op het veld staat. Al hard te nodig om de gaten te dichten. Om aanvallen impulsen te geven. Komt die bal richting Kantjo. Kantjo kan niet erbij komen en nee, hij kan niet bij komen. En dan is Jan. Gijsjan om die wel oppakken. En van weer te schieten. En in zonde die draaide net iets te ver weg van het doel. En uh, Want de bedoeling was goed. En uh, ja, het was al een meter of uh, zeker een meter of twintig van een goal. En het kan er in één keer goed rustig, maar dat betekent dat die bal naar kwam. En dat is aanstachtig uh, die. Uh, die, uh, die bal weer de bal niet meer in de stad kan brengen. komt hij ook weer. Denk, uh, de fissen waar is er Tim weer die meter omweer helemaal weg komt, En in de Jan die beweert op te pakken, maar dat lukt niet. En dan moet Bart de Ruine de bal dat wel gaan winnen. Dan is die bal niet weg. En dan moet uh, Ralf Derman moeten komen Die kan die bal niet houden. Dat betekent dat hij die uh, bij mij moet komen. En die, eh, uh, niet. Dat betekent dat het de nummer 7. Uh, Joy-Jo uh, van. Uh, ...van uh, Aanstaf. Die bal knoppakt, Hij we eens pitten. Komt de afstandsschot. Maar dat komt de op de benen van uh, Gijs en Poelgeest. En dan is er niks aan de hand. dan is er een half derde man die door te kaatsen. Dat lukt niet. Dan is het uh, de nummer twee uh, van uh, Aanstaf. Aan de rechterkant het veld. Die gaat tegen de zagroepiet. Komt die bal. En is het Pieter. Die de voeten weg volgt. En meteen Sebastian Thomas die hem daar weggaat, dat was uh, Jesper Brandenburg. Die die bal dus uh, goed deed, mocht uit die mond slaan. En die staat er nummer 7, die in, Zielen, in het komt van de Aasdachter. Kijk, Sebastian Thomas, tegenover Sebastian Thomas plaatst die bal goed over de zijkant heen. betekent de hem van de hoek van gooien voor de En dat was dus uh, daar, die nummer 2, Jesper Brandenburg, die die goed in En Pieter, uh, ja, die kaartte hem goed weg die bal. Uh, en die avond gaan we meenemen van de want die zou niet afgeslagen. Is dan de nummer 8, dat is uh, Jeffrey van de Pluim. Aanstaande die bal aan de rechterkant heeft, krijgt een rol. uit. komt daar langs de man toe. Komt dan Beren tegen Nog is die bal niet weg. Komt er een schot. En is het Pieter die hem en oh. En de scheidsoproeve is die hem dus weggehaald. staan. Dus Tim John die hem een keer ver en ver naar voren trapt. Om lucht te krijgen, die moet Michel Amras bij komen. Kan er niet bij. En is er toch de nummer vier, Damian van Heemskerk, van uh, Aanstappen, die de bal weer op te pakken. plaatsen ze naar de gaan dat zo. Hier naar de nummer 2, Jester van der Burg. Oh, Jester van der Burg. dan, dan is het Tim Jones. Tim Jones heeft te vallen zijn voeten. Gaat kijken, je de dan. probeert hem dan te plaatsen op, uh, op, uh, op Paul, uh, Paul Jones. En nu kan hij er net niet bij komen. En is het toch weer aanstappen dat de bal uh, kunnen overpakken. Aanstappen. ...gaat meer in ieder die aanval stelen, is het daar Robo Leulis, deze is Robo nou, man ...op uh, de nummer 9, dat is uh, Marco Winters, en dat is een meter of 20 uh, van op de goel. zeker, zeker, zeker... ...als die ja, zeker 20 meter, en dat is dan uh, de nummer 8, uh, die hem zal gaan trappen, Jeffy van der Pluijven, die heeft een gevaarlijke trap... ...maar de schijntje heeft, heeft van, oh, uh, we gaan wisselen, uh, A's 8 gaat, uh, gaat wisselen op dit moment... ...en uh, ik weet niet wie eruit gaat, maar uh, het is... Hoe bedoel ik kan het niet zien hoe het hier in gaat. Maar het zullen we zo getuigen zien. maar ik kom zo langs lopen. Dan kunnen we het nummer zien wat er gewisseld gaat worden bij Aerstachten. En het is de nummer 11, die zo goed speelde, die wordt eraf gehaald. En het is de nummer 5, uh, Raoul Busby, die erin komt. Dus uh, de nummer 11, uh, Michael Lochtenburg, die al een andere kantje schaf heeft, maar niet kon verschilveren. verzilveren. Die is eraf gehaald en dat betekent dat 5 hier Raoul Busby erin komt. Nu wordt die vrije trap genomen. Komt die vrije trap, wordt geplaatst van Is het Geisham goed weggehaald. Is het paal die meteen doortransporteerd richting Baidi. maar die Baidie kan, Baidie, Baidie, kan hem houden. Nee, Baidi kan hem niet houden. Dat betekent dat hij achterweerbal achter bezig Maar het is Paul ons die goed assistentie heeft. Het is uh, bij die en dan heb je dat verteld. Dan heeft hij ballen zijn Moet er een actie gemaakt worden. Dan lukt hem net niet. En dat betekent dat de stand hier nog steeds 0 tegen 0 is.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 There's nothing on the TV, nothing on the radio That means that much to me There's nothing on the TV, nothing on the radio That I can believe in All my life, I've watching America All my life, there's panic in America Oh, oh, oh, oh. there's trouble in America. Can I never go? Oh oh, oh, oh oh Yesterday was easy as I got the news. when you get it straight, you stand up, you just can't lose. On my faith in life. En we gaan even naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw bij Bloemendaal AS80. En hier is de stand 1-0 geworden. Het was Paul Jan die het beslissende tikkie gaf. Die beswissende tikkie gaf. En daardoor 1-0 van Spanje in de linkerkant de bal. Dan maakte hij toch hem goed voor. En Down die kon hem in de rechter beneden doen. En dat betekent dat Bloemendaal hier op 1-0 staat. Met nog ruim 25 minuten te spelen. En Leuk, Bloemendaal 1-0 voor op uh, AS80. Het gaat dus goed met de Bloemendaalers. Jamie Lydell hoorde je en uh, Another Day. Gisteren was uh, de hockeyfinale tussen de dames clubs. Den Bos speelde tegen. Uh, ja. Nou val je door de man. <laughs> Roy, tegen wie speelde Den Bos? <laughs> Hij weet het ook niet. Nee, maar Den Bos, Den Bos is natuurlijk landskampioen geworden. En uh, Laren, tegen Laren natuurlijk. Laren speelt Kim Lammers. Die gaf daar een reactie op. Want uh, ze laat het zo zeggen, ze was er niet heel mee blij mee. Heel blij mee. net niet? Ja, voelt zeker als net niet. Vorige week hebben we het laten liggen in uh, ons eigen huis met ons eigen publiek. Het was te slap. En uh, veel te weinig energie. En we hebben deze week dat echt herpakt. En ik vind dat we vandaag echt heel hard gestreden hebben. Met z'n allen. En er ook in geloofde. En het voelde ook lekker. Ik bedoel, we kwamen vrij snel met 1-0 voor. Ik heb er echt tot het laatste moment in geloofd dat wij hem gingen winnen. Dus dat voelt zeker als net niet. En dat voelt heel zuur. Ja, in de tweede helft op een gegeven moment konden jullie niet anders meer dan die ballen maar naar de overkant rammen. Want ja, het leek wel alsof jullie er helemaal doorheen zaten. Nou ja, dat is een, dat is een kracht en kwaliteit van Den Bos, denk ik. Dat we, we hebben in de rust gezegd, we gaan niet de 1-0 verdedigen, maar we gaan de 2-0 maken. En um, nou ja, we hebben onder enorme druk van Den Bos gestaan. En dat is, uh, we hebben alleen maar eigenlijk op de middenlijn gestaan. Niet eens meer echt een hoge druk kunnen spelen. En uh, uh, ja, dan hebben ze zoveel kwaliteit. En dan, dan, dan straffen ze dat ook gewoon af. En je waren er zo dichtbij. In vier minuten voor tijd valt hij nog via Sabine Mol. Was dat eigenlijk al uh, de nekslag voor jullie? Nou ja, voor mij persoonlijk nog steeds niet. Ik, ik had echt, ik heb niet. ik heb gewoon mijn tasje gepakt voor twee wedstrijden. Ik heb er geen moment over nagedacht dat, dat het vandaag klaar zijn. Ik had er zoveel geloof in. Er was zoveel strijd en zo'n goed gevoel. Ja, dat is gewoon uh, verschrikkelijk... Wordt het nu een beetje een frustratie van deze club, van Laren, dat jullie vaak een goede competitie spelen, halve finale play-offs doorkomen en in de finale lukt het iedere keer niet? Ja, nou ja, volgens mij heeft Amsterdam de afgelopen jaren voor ons altijd met die lelijke zilveren medaille gestaan. Ja, vind je hem zo lelijk? Ja, ik, ik, ik wil hem, hem, hem liever niet. Maar... Um... Uh, en uiteindelijk heeft Amsterdam hem ook één keer gepakt. Nou ja, ik hoop nog één jaar uh, lekker op clubniveau te knallen en hem dan volgend jaar maar te winnen. Maar wat ontbreekt er dan nog aan van die lelijke zilveren naar de gouden? Nou, ik denk dat dat is ook de kwaliteit van een bos. Dat zijn gewoon... Uh, de bitches worden ze wel omschreven, maar dat zijn wel... Ja, gewoon die kunnen, die kunnen lelijk zijn. Die kunnen... Uh, weet je, dit. En wij willen... We, we, we maken er stappen in. Laren was stond echt bekend om een beetje de, de club die... Uh, als ze gingen zeuren, als ze gingen zeiken, dan had je ze, dan had je ze goed. Weet je? Dan, dan ging je van ze winnen. En daarin hebben wij absoluut stappen gemaakt. En uh, dat moet nog beter. Wel, als wij vorige week zo gespeeld hadden in de eerste wedstrijd... dan had ik geloofd dat we vorige week gewonnen hadden. Weet je, de, de, de, de, de kwaliteit van Den Bos. Jullie moeten nog iets lelijker gaan spelen en ja, iets bitcheriger. Ja, gewoon harder, harder. Ik wil geen lelijke woorden gebruiken, maar gewoon echt... Urgh. Tijgers. Nou, geniet nog even van die zilveren medaille. Ja, dat ga ik niet doen. We pakken ze. Dan gelukkig krijgen we nog een herkansing. En nu dan maar goud op de Europa gaan winnen. Leuke reactie van uh, Laren-speelster Kim Lammers. Bij Den Bos lopen echte bitches rond. Ook goed nieuws voor uh, natuurlijk Ma uh, Maartje Paume. Want uh, na het tweede finale-duel tegen Laren dus. Dus de hockeyster van Den Bos sleepte in de verlenging een strafcorner binnen. En uh, maakte haar ploeg daarmee landskampioen. Maartje Paume aan het woord. Het was een hele zware wedstrijd voor jullie. Ja, zeker. We hebben... nou, op zich speelden we goed, maar Laren kwam op 1-0 voor. En ja, ik moet zeggen, ze hebben goed verdedigd. En... Uh... Ja, we maken gelukkig nog drie minuten voor tijd, volgens mij maakten we 1-1. Ja, en dan krijg je, kom je in de flow terecht en dan merk je dat je gewoon kan gaan aanvallen. En dat hebben we goed gedaan en we halen een corner en ja, die mag ik binnenpushen. En, uh... Ja, hij ging er nu in. Zo, Dennis liep het niet, hè, tijdens de play-offs. En dan nu, op het moment Suprem, doe je het wel. Ja, het, uh, qua corners was het niet mijn beste play-offs. Maar, ja, nou ja... Het belangrijkste heb je gemaakt? Gestolen worden, want nu de laatste jaar zit erin. En dan is het uh, ja, gewoon één groot feest. En dat is zo mooi. Heb je er steeds geloof in gehad, omdat je zo lang tegen de achterstand aankeek. Ja, we hebben op zich wel genoeg creëerd. We hebben goed aanvallend gespeeld. En uh, ja, gewoon wat corners gehaald, genoeg kansen gehad. En dan blijf je wel geloven. Maar als je steeds niet erin gaat, dan, ja, dan wordt het wel lastig. En dan ja, drie minuten voor tijd maken je 1-1 en dan, ja, dan, uh, dan gaat alles goed. Zeg maar. Na mijn idee hebben jullie gewonnen op fitheid. Ben je het daarmee eens? Ja, ik moet wel zeggen dat we konden blijven gaan, in de, ook in de verlenging. Maar ja, Lara blijft gewoon heel gevaarlijk op de koude. En, ja, dat, is gewoon, dat was gewoon echt slopend, zeg maar. dus dat was ook altijd uh, naar voren en naar achter. En, ja, ik moet zeggen dat wij het op, op fitheid wel goed gedaan hebben. En wij konden blijven gaan in ieder geval. En bij Laren weet ik het niet. Je zesde land ziet op, het al te winnen? Nee, het werd nooit. Het blijft gewoon, het blijft gewoon zo mooi. En nu ook als je hier om je heen kijkt, die sfeer, ja, is fantastisch. Oké, ga lekker feest vieren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maartje Pauwme dus van uh, kampioen Den Bosch in het Vrouwenhockey. Ze wonnen dus uh, van Laren. Zometeen bellen we weer met de Tjerk de blauw Wat Is de tussenstand van Bloemendaal AS80? Dat zometeen, nu eerst verder met muziek Lenny Kravitz, leuk. Binnenkort komt hij naar Nederland, optreden hier. En uh, dit is echt een lekker plaatje, if over, till it's over. Goedemiddag. You see It's not physical Can't go no further down Down, but I need to fall is er band Saunders. Het gaat goed met hem hè. Internationaal platencontract getekend. Maar we gaan weer even naar het voetbal. We gaan naar Check de Blauw bij de voetbalwedstrijd Bloemendaal AS 80. We ja, stand nog steeds 1-0 is uh, voor Bloemendaal in deze wedstrijd. Waar de onderstand tussen uh, Dieven en De Beemster 1-1 is, dus dat zou gunstig zijn uh, voor Bloemendaal. Maar ja, we zijn er nog niet, Bloemendaal is er nog niet. Want er moet zeker nog een minuut of tien uh, gevoeld worden. En de stand uh, is het uh, 1-0. Rob heeft wel zo'n maand zijn troep ingebracht. Er is heel zo'n kunnen bijgekomen voor uh, Bart de Wiele. Bart de Wiele kreeg een beetje last van zijn ving, Moet er af in leren, krijgt de ballen de Adem uit. En die schult net langs de verkeerde kant van de paal. Maar het was een goede poging net ook van, uh, van Tim Weer. Daarvoor was het uh, Joost Hofkriet, die de bal wel goed inkopte. En niet alleen dacht uh, dat hij erin zat, maar hij klapte hem precies achter het doel. En dat is vet hebben we natuurlijk voor de middag. Komt allemaal van Aastachter. Het is dat Joost Hofkriet de bal goed oppakt. Naar nou, Tim Jong. Tim Jong heeft de bal op zijn voeten. Klaart een netje door naar die Biden heeft nog steeds die bal op zijn voeten. Moet er dan terugspelen? Doet hij er ook goed op Tim Jong? Tim Jong. Ga maakt zijn actie. Ga hangt de nummer 10. hij de steeds op. Gaat er in het Dan kan die bal niet houden. En wordt dan door de nummer 3 ...Marco Brandenburg van uh, Aanstachtig over de lijn heen uh, geschoten... ...dat betekent dat er iemand komt... ...van Roemenal en uh, Paul Jonas zal ze daarmee gaan bemoeien. Pakt de bal uh, rustig op, gaat kijken wie hij kan gooien. Ziet zijn broer staan, ziet Tim staan, ziet Beren lopen. Je moet ziet dan Baidi lopen, gooit hij dan Maar die heeft de bal in zijn voet. Dan krijgt de nummer 4 van in, in zijn nek. En Baidi probeert de goed uit te halen. En uh, dat uh, lukt niet. En dat betekent dat die bal achter is. En dat de doelman van Aanstachtig uh, Jeroen Wils uh, die bal kan oppakken. En die laat het overname uh, uit, uit de nummer 3. Marco Brandenburg. En dan moet ook Sander Achter aan die plek kan stoppen. Maar zit er goed tussen. En die kan die bal niet houden. En dat betekent dat hij over de achterlijn, over, over de zij van heen gaat. En op Rinkooi gooit voor de aanslag. De rook voor de dugout. Die is daar, de Leunisje, die probeert die bal af te halen. Maar dat is op de nummer 9, Roosje. Dan CJT 9 gaat de bal te goed. Kan hem niet binnen houden. En dat betekent dat hij niet gooit voor, uh, voor, uh, voor uh, de Bernal. Het is uh, Sebastian Thomas die rustig die bal op. Pad en dan uh, ziet dan uh, uh, Tim gaan. Timberen. Tim kan die bal niet goed houden. Houdt hem er toch aan binnen. Zo gaan die bal in zijn boete. Maakt een schijnbeweging. Maakt nog een schijnbeweging. En krijgt dan twee man tegenover zich van uh, aanstachters. En dan is het toch de nummer twaalf. Van uh, aanstachters die bal kunnen oppakken. Is het op het middenveld. Gevecht door het middenveld. Hier vlak voor onze gaan. En dan is het daar. Uh, is, het daar uh, is het in ieder geval weer voor de uh, voor aanstachters. Ter hoogte van een dugout hier. Uh, uh, Sebastian is ziet Die bal rustig op liggen. Dat er dus uh, tijd uh, bij komt. Uh, en het is die bal te nemen. Om die dan, ga dan richting, uh, richting uh, uh, het vastgebied. Is het daar uh, zoals je het trouwens, die wederom goed tussen zit. En is het daar bij die. Kan bij die doorgaan. Is bij die sneller dan, dan de nummer 3. En er wordt een overtreding gemaakt door de nummer 3. En dit is uh, Marco Brandenburg. Hij kon niet anders uh, dan dat er dus uh, een heel aanstaat. Er gaat meteen uh, naar bij die toe. Om te zeggen, er is niks aan En die al 14, nummer 14. Die is heel heilig gebruikt. Dat is voor die uh, Roy Laveijer. En uh, Die solliciteert eigenlijk echt naar een kaart, maar waar die ligt daar geblesseerd op de grond en vraagt er zodoende tijd om dus uh, rust te houden binnen de ploeg. Ja, want elke seconde telt natuurlijk, maar er wordt sowieso een vrije trap voor, uh, voor uh, Bloemendaal. De spanning is natuurlijk hoog voor deze wedstrijd, omdat dus uh, ja, de belangen natuurlijk voor beide partijen heel groot zijn. Bloemendaal heeft genoeg aan die 1-0, aan de heeft er absoluut niet. ...genoeg aan. En ja, alles... ...zullen bijgezet moeten worden hier... ...door het arbitrale trio. En het is we mogen blij zijn dat het onafhankelijke... ...grensrechters zijn natuurlijk hier. Want anders had het natuurlijk... ...ja, dan had het een hele andere wedstrijd geworden natuurlijk hier... het ...gebeuren op de... ...op de, de berweg. Uh, Willem van der Meijden... De zorgen van de steeds deze man bij. Die helft bij die over hem. En die gaat... ...die gaat staan tijd voor de drinken van hem. Ja, want het is natuurlijk benauwd. Dat kunnen we hen stellen. En het is uh, Gijs Champoulgeest die ongetwijfeld uh, die trap zal gaan, gaan trappen. Zij niet proberen in één keer op kolen te rammen of niet. Het was net als Ozan die een schitterend schot uh, uithalen En ja, uh, dus hoe de man niet kort met het uitdikken. Het is dus toch Gijs Poelgeest die achter die bal gaat staan. Een hele lucht was we Nou, Zal die bal zal erin gaan draaien? Komt Ozan. Komt die bal. En dat we in één keer. Maar net langs een keer de, de bal. En dat betekent uh, dat we hier nog te veel hebben. Een kleine minuten met de stand 0 tegen 0 en 0 tegen 1 tegen 0 moet ik zeggen. Ik zou draaien een plaatje en kom zo direct terug. I guess I should know, by the way you the kind of person that believes in making out wants, love them and leave fast. guess I must be done, shed a pocket full of horses, children and some abuse. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, what have I got to lose? I'm gonna of the jockeys that were there before me. onderbreken Prince even voor Tjerk de blauw bij de wedstrijd Bloemendaal AS 80 en hier is de stand 2-0 geworden en wat voor een goal een wereldgoal! Tim Jong lukt hem over de keeper heen en zo is de stand hier 2-0 en dat zal gelopen koers zijn. Baby, it was too bad. And the rain En Little Red Corvette We gaan even door met het voetbal Want de slotfase is er Tjerk, hoe gaat het? De stand is hier nog steeds 2-0 natuurlijk In die wedstrijd naar die schitterende goal van uh, Tim, Tim uh, Jones natuurlijk En uh, ja, de stand bij... Uh, bij uh, uh, ...bij de Beemster tegen Diemen, die staat op 1-1. Dus dat is heel gunstig voor Bloemendaal. In dat soort geval zou worden... We... En, ...en dat betekent nu dat die wedstrijd afgelopen is... ...en dat, dat, dat het dus geflikt is... ...en dat we nu nog die strafschoppen serie... ...moeten gaan nemen natuurlijk. Maar we zijn benieuwd natuurlijk naar de uitgang ...zo van Diemen. Ik zou zeggen... ...kom naar het nieuws meteen terug. Eh, uh, ja. <laughs> Plaatje overwrite en Nico en een Lekker echte sol. Komt-ie aan. I'm